Goedemiddag allemaal, dit is het Bartimeus I Ask Vraaguur van vrijdag 29 augustus. Ja, ik was iets te laat, want het was ineens toch sneller drie uur dan dat ik dacht. Uh, maar ik had zoiets van, ik begin maar met datgene wat vandaag het onderwerp gaat worden, of in ieder geval een groot deel van de onderwerpen, namelijk klokken. We gaan namelijk een paar klokkenapps doen. Uh, Nens gaat... Uh, de pratende klok bekijken. Daar was op het forum nog altijd een en ander over te doen. Omdat er dingen niet goed schijnen te werken of andere zaken. Uh, ik had uh, al een week of twee geleden een appje gedownload. Het heette Big Ben Klok. Verder is er ook nog een andere klok die ik net tegenkwam. Die heet echt Big Ben. Um, ik ga straks het verschil proberen te uit te leggen. En verder vond ik een leuke app bij uh, Applefish. En dat is de app Jazz Radio. En daar ga ik straks ook meer over vertellen. Nou, en ik denk dat we met deze onderwerpen en natuurlijk de vaste onderdelen het uur wel weer vol zullen krijgen. Welkom dus allemaal. Uh, ik laat de microfoon op het begin even los voor de bekende dringende zaken. Ga je gang. Niemand? Nou, dan gaan we wat mij betreft beginnen. En uh, laat ik dan de start doen vandaag met de app Big Ben Klok. Het is een uh, gratis appje. Settings night. Knop. Ik heb hem al gestart en cloud sun. Knop. wat je dan op het scherm ziet staan, zijn slide. twee knop. knoppen, een settings knop en een icon cloud, cloud sun. Dat is een, een weerknopje. Als ik hier op dubbel tik, go back arrow. Knop. de go back arrow, dan ga je terug naar het vorige scherm. 19 graden. 19 graden, dat is het dus nu. Lelystad, NLD. Nee, in onze stad. Vrijdag, 29 augustus. 3. Vrijdag, Z. Z. Sun. Zondag, bon. Maandag, A20 graden. 20 graden, dat is dus hoog, 20 graden. A18 graden. 18 graden. A18 graden. A18 graden. A19 graden. graden. Dat is dus voor zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. L13 graden. Low, dus dit zijn de minimumtemperaturen. temperaturen. 11 graden. L11 graden. L9 graden. En meer staat er niet op dit scherm. Lekker simpel, hè? Go back and roll. Knop. We gaan terug. Settings night. Knop. Ik heb geen idee of er nog een leuke... Ja, volgens mij staat er wel een leuke foto op. Maar goed, uh, dat hebben wij niet zo 15 uur 4. Dan. Status <coughs> 61 wat Orientation locked. Oh, jee. 3 of 3 Wifi 5 bars. 15 uur 4. Orientation locked. Ik heb nu ineens een probleem. 3 of 3 bars. Blue. Thuisknop ben klok. Ik ga er weer even in, want er gebeurt iets raars. Dichtbij klok. Redes app. Knop. Wordt mij gevraagd om. Settings night. Om de app. Uh, om mijn, uh, mijn stem uit te brengen. Dat ga ik even niet doen. Woorden. Spreeksnelheid 40, 35%. Worden. Tekens. Ik ga hem even op. Taal. U. Standaard. U.S. Engels. Op Engels zetten, want het is een Engelse app. Settings night. Knop. We pakken de settings knop. Settings. Back. Knop. Settings. Back. Bovenin. Settings. Context. Upgrade. Context. En upgrade. Upgrade slash restore purchase. Uh, ik heb niet zo makkelijk kunnen vinden wat nou die upgrade doet. Want dan wil je hem gewoon upgraden voor een uh, 1 euro nog wat. En uh, ik, ik ben er nog niet achter gekomen wat het voordeel daarvan is. Ik ga dat straks... Uh, als Nancy met de pratende klok aan de gang is, nog even proberen uit te zoeken. Review app. Review app. Dus schrijf een beoordeling. E-mail support. E-mail support. Dan kun je dus een e-mail sturen. Big Ben Picture. tekst. Big Ben Picture. Je kan een foto op je scherm laten zien. Big Understripping, then Understripping Day 2. Hourly chimes. tekst. Hourly time. Chimes. Dus wil je hem ieder uur laten horen? Hourly bells. Schakelknop. Uit. Die staat uit. Alarm. Context. Um, early bells. Waarom die nou uit is, weet ik niet, want ik had hem uit. dus aangezet. Uh, ik zal hem voor de early bells. Schakelknop. Uit. Nee, het is ruik. Leave review. Would you like to Not now. Knop. Komt hier weer. Hourly bells. Hourly bells. Schakelknop. Aan. Ah. Zo, so, hourly bells is aan. Alarm. Koptekst. De grap van deze is dat je ook een alarmfunctie hebt. Alarm. Schakelknop. Uit. Hier is nu uit. Alarm time. 9. Wow. August 20th. Weather. context, City. Lillisted. Niet land. Hier geef je dus het weer aan. Celsius mode. Schakelknop. Aan. Celsius mode. Brightness. context, De helderheid van het scherm. 100%. Aan. En dat is het. Dan. dan gaan we Celsius. nog even City. naar de Weather. tijd. Alarm time. 9. Wow. August 20th. Ik tik door. Go. Geselecteerd. Alarm time. 3. Kies onderdeel. Aanpasbaar. Geselecteerd. Zero seven. Kies er geselecteerd. PM. Kies eronderdeil. Button. Knop. Dat is het dus? Geselecteer. Geselec geselecteerd. 3. Today. Kies onderdeel. Aanpasbaar. Dus kan hem vandaag zetten. Nou, ik kan hem. August 30th. Morgen dus zetten. Geselecteerd. 3. En omdat het Engels is je, moet je dus weten dat je uh, uh, voor ochtends en avonds, ochtends AM. En s'avonds p.m. als ik het goed heb. Gesele Button. En heb ik hier nog een knop. Settings. En dan ben Settings. ik ervan. Settings. Upgrade. Upgrade. Review app. E big, big hourly chimes. Hourly bells. Alarm. Context. Alarm. Scha Alarm time. 3, 7, Zah. August 30th. Hoor je, hij heeft het al gedaan. Maar hij staat uit. Je kunt hier verder geen herhalingen en zo inzetten. Ehm. Um, het is zo, ik heb het geprobeerd. Wat je hoort is natuurlijk het geluid van, uh, van de Big Ben. En dan uh, hoor je maar hem vier keer slaan. Omdat ik net te laat was, weet ik niet of die als je hem op uh, uh, ieder uur slaan hebt staan. Of die dan ook keurig 1, 2, 3, 4 en 5 uur gaat doen. Dat gaan we nog eens even rustig bekijken. Nou, uh, eigenlijk valt er over deze Big Ben niet meer te vertellen. Um, deze heet dus Big Ben. Klok. En dat klok, speel je dat op zijn Engels of op zijn Nederlands? Ik neem aan het uh, eerste. Nederlands. Marktplaats. Dicht klok. Handschrift. Kleine tekens. Hoofdletter B. I. G. Hoofdletter B. E. N. Spatie. Hoofdletter C. L. O. C. K. Ja, dat was precies de vraag die ik ook had aan Tom. Nou, bij deze dus uh, beantwoord. Er hangt een snoer over mijn microfoon heen, dat hoort niet. Zo, nou ja, dat, uh, dat is hem dus, Big Ben Klok. En uh, ik, ik ga dus uh, straks, Nens, als jij uh, uh, met uh, de pratende klok aan de slag gaat, ga ik eens even kijken. Want ik had net al op het internet zitten speuren, maar kon niet zien wat die upgrade nou inhield. Dus uh, daar ga ik jullie straks iets over vertellen, hoop ik. Nog iemand iets te vragen, te roepen over de Big Bang-klok? Echt, misschien uh, wel even een aanvulling uh, in het algemeen. Ik zou ook nog wel eventjes de melodietjes van het klokje... ...wat ik al jaren in mijn iPhone heb uh, kunnen laten horen. Dat is ook best een grappig appje. Nou, dan mag je straks in ieder geval even vertellen hoe die app heet. Want uh, er is ook wel een app die heet Chimes of Chime... Uh, ...maar die schijnt er niet meer te zijn. Maar daar gaat Nens waarschijnlijk zoiets meer over vertellen. Oké, okay, nou, als er niemand meer iets over deze app heeft dan Nens, dan mag jij met de pratende klok. En dan ga ik even snel speuren. Oh, okay. ja, nou, oké. Ik was eigenlijk ook uh, benieuwd naar wat voor uh, appje hij dan gevonden had. Um, even kijk, hoor, de pratende klok. Ik ga hem maar even vastzetten. Even kijken waar ik hem voor kan halen. Wat, wat had uh, de pratende klok? Ik was op zoek naar een Nederlandse klok, omdat uh, inderdaad, uh, dat had ik vorige week ook al afgedeeld, uh, op de Android vroeg Atom van hebben we daar een klok en toen vonden we een hele mooie en toen dacht ik ja dat moet voor de voor de Apple moet daar dan ook of voor de hoe noem je dat voor de iOS voor de iPhone en de iPad moet daar natuurlijk dan ook wel een mooi appje voor zijn nou dat was vroeger inderdaad Chime, dat was C-H-I-M-E en uh, die is er niet meer dus dat, uh, dat is niet handig en uh, Astrid zei volgens mij de vorige keer ook van dat hij het ook niet meer zo naar behoren deed bij haar Um, ik heb gekeken of ik hem nog ergens kon vinden op een van mijn oude apparaten, maar ik heb hem niet meer gevonden. Dus Bruno, als jij hem nog hebt, dan is het mooi. Of als het zit, dan hoor ik graag nog wat hij deed of doet. Want uh, dat is wel handig. Bij de uh, klokken vind ik eigenlijk, of bij die pratende klokken vind ik het belangrijk dat hij uh, ook um, dat je kan instellen bijvoorbeeld dat je de tijd dat je slaapt, dat hij dan niet gaat praten. Dus uh, tussen 1 en 7 uh, morgens moet hij niet uh, de tijd uitspreken bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, dat vind ik dan weer handig. Ik heb er een aantal geprobeerd, de meeste zijn allemaal Engelstalig. Ik heb nog geen Nederlandstalig gevonden, behalve dus die pratende klok. Die heb ik er gewoon opgesmeten op het internet, zo van oké, okay, uh, die doet het, hij deed het ook. En uh, vervolgens, uh, wat uh, later ook bleek op het forum na een tijdje doet dit niet meer. Nou, ik ging vandaag weer eens even kijken, hij deed het bij mij inderdaad ook niet meer. En ik dacht, nou als ik hem nou opnieuw instel, of hij het dan weer gaat doen. Nou, ik heb hem niet meer gehoord. Dus uh, dat is niet handig. Ik ga hem wel even bespreken hoe hij eruit ziet. Wat ik ook, waar ik ook achter kwam is dat hij 89 cent kostte. Ik ging voor een gratis app, ik vond de gratis. Dus uh, dat vind ik een beetje raar dat hij opeens 89 cent kostte. Of hij was voor de iPad gratis of tijdelijk gratis, weet ik niet. Maar ik zag dat hij op de iPhone in één keer 89 cent kostte. Ja, ik zou het dus niet aanschaffen, want inderdaad, hij stopte mee halverwege. Ik ga hem toch even laten horen hoe hij in elkaar steekt. Eens even kijken of ik hem. Oh. oh. Ik zet even alles aan hier. Dat niet aan moet en wat wel aan moet, zet ik weer uit. Oké. Okay. Liggend. Ontgrindel, ontgrindel. Notities. Accounts. Terugknop. Moet ik kijken of ik hem nog. Opkiezer. Beginscherm. Pratende klok HD. Pratende ik klok. Dubbel om te openen. HD. Ik dubbeltik erop. Ik heb hem op de iPad nu. Ik heb mijn iPad in de. Het is pratende klok HD. Rum Uit. Uitknop. Ik heb hem in de liggende bestand, zeg maar. Dus dat de lange kant uh, op, uh, naar mij wijst. Um, wat zit erop? Er zit een knopje linksbovenin. Die hoorde je net. Dempten. Uit, knop. Dit is als ik het geluid uit wil zetten. dan kan ik in en uitschakelen. Voor de rest. Um, timer. Knop. Zit er een timer op? Opties. Knop. De opties, dat is waar we dadelijk in gaan snuffelen. Timer. Knop. Nou, dat waren de, de knop drie knoppen. Terwijl er wel een tijd staat weergegeven. Nou, zodra je dit uh, appje opent, gaat hij ook vertellen hoe, hoe, uh, hoe laat het is. Een beetje raar bij dit appje is dat hij zegt dat het bijvoorbeeld um, dat het 1 uur is of 13 uur. En als het uh, een paar minuten over de tijd is, dan zegt hij. 15 minuten over 15 uur of zoiets. Nou, iets heel raars dat je denkt, nou, hmm, is dit nou Nederlands? Dus niet echt. Het is ook een makelaar, denk ik, niet buiten of niet binnen Nederland. Want ik zag hem dat hij in verschillende talen uh, verkrijgbaar was. Ik ga even naar de opties. Hipsies. Dit is hier nu rechts beneden in. Ik dubbeltik Hipsies. erop. Knop. Volume. 100 procent. Nou, Aanpasbaar. ik kan hier uh, de volume aanpassen. Frequentie in minuten. 49. Ja. Aanpasbaar. Die frequentie in minuten. Regen omhoog of omlaag met één vinger om de waarde aan te passen. Daar kan ik dus aanpassen van oh, hoeveel minuten die moet doen. Nou, de eerste keer deed ik gewoon, hup, na 60 minuten. Ik zal hem nu ook 1, wel weer even naar. 5, 6, 7, 8, 59. 60. Nou, je hoort dat het per uh, veegje 1 seconde gaat. En dat je hem dan eigenlijk als je klaar bent, dat hij dat vanaf dat moment, dus hoe laat is het nu, iets over uh, kwart over drie volgens mij, dat hij dus over een uur weer gaat. Nou, dat had ik in de eerste keer dat ik hem aanzet. Dacht ik nou, dat is ook niet handig. Hij zegt iedere keer dat het. Uh, hij ging met mij om 32 over. Over 15 uur, 32, over 16 uur. En ik denk, nou ja, dat is ook niet uh, wat ik wil. En toen zet ik hem vanaf de 32 dat hij over 28 uh, minuten moest gaan. En dan kwam hij dus op het heel uit. En dat heeft, hij een hele, dat heeft hij een paar dagen gedaan. En vervolgens is hij ermee gestopt. Ik heb hem gisteren of vandaag, weet ik niet eens meer, even teruggezet. En weer, terug, uh, weer op 5 minuten gezet. En toen weer op 60 minuten gezet. Maar dat werkt allemaal niet. De volgende is mij ook onbekend. Komende 5. 10. 15. 20, 30, 60 minuten. Aan. Dan zou hij dus om de 5 minuten zou die zeggen uh, hoe laat het is. En uh, dat heb ik eigenlijk ook nog nooit werkend gezien. Geluiden in de achtergrond afspelen. Aan. Knop. Nou, dit is. Uh, uh, moet hij het geluid overnemen of niet? Automatische schermvergrendeling uitschakelen. Ja. Aan. Knop. De schermvergrendeling staat. Uh, dat die, dat moet, uh, nou, die staat bij mij aan, dus dat moet je hem ook hebben. En dat waren ze eigenlijk. Dit zijn eigenlijk alle instellingen. Um, ik veeg er even doorheen naar de terugknop. Ik dubbeltik erop. Nou, je hoort het al. Het is 17 over 15, zegt hij. Dus zodra ik het appje opstart, zegt hij ook hoe laat het is. Um, niet zo'n goede app uiteindelijk. Um, maar ik kan geen Nederlandse, Nederlandse klok vinden. Dus ik denk dat er werk aan de winkel is voor uh, degene die dat... Uh, die zich geroepen voelt om een appje te bouwen voor de Nederlandse markt. nou, 9. Iets te um, Ik heb nog wel eventjes gekeken naar de uh, andere appjes, Engelstalige. En ik heb inderdaad nachten wakker gelegen met uh, hoe laat het was. En uh, eentje was er wel, vond ik dat was een, een synthesizer stem die dan zei hoe laat het was. En dat schrok ik iedere keer van. Dus uh, ik denk dat het ook wel belangrijk is uh, om daar wat mee te doen. Ik pak even mijn uh, iPhone erbij. Of niet mijn iPhone van wat je mee is. En welke ik, uh, welke ik wel handig vind. Het Super. is wel Engelstalig. Is een superklok. Klok op zijn Engels. Dus S-U-P-E-R. En dan spatie. C-L-O-C-K. En dan staat er, kan er ook nog een plusje achter staan. Maar als je op superklok zoekt dan krijg je hem. Superklok. Superklok. Dit dubbel om te openen. Oké, okay, uh, de superklok laat eigenlijk in um, uh, digi-cijfers staan hoe laat het is. En uh, ja, dat nou kan je nu mooi zien, maar je kan er niet uitlezen met de voice over. Dus dat is een beetje jammer, hoor maar, Pok, pok, pok zegt hij allemaal. Als ik dubbel tik op het scherm, komen er knoppen tevoorschijn. De allereerste knop is. Next, licht om. Licht om, oftewel light on. Misschien moet ik hem ook even op zijn Engels draaien. Now. US, Engels. Standard. Uh, Brit. Standard. Nederlands, British English. Dat vind ik mooie klinken, dus dan laat ik hem even optalen. Oké, okay, ik vlieg er even, ik tip er weer even op, want Lighten. de knoppen zijn weer verdwenen. De lightning, oftewel de light on, die maakt je scherm wit of zwart als achtergrond. Een beetje rare knop vind ik het. Lighten. Ah, Ik snap het al. Hij maakt een wit, omdat hij dan als zaklantaren kunt gebruiken. Dus als je de light on hebt, dan kun je het licht van je, van je telefoon gebruiken als zaklantaren. En anders geeft hij gewoon op zwart beeld de, de, de tijd weer. Nou, ik veeg er weer even Lighten, doorheen. Next. Oh, light next. Ja, die next snap ik ook niet, die knop. Play. De play-knop snap ik ook niet. Settings. Nou, de settings-knop snap ik nog wel, dat is instellingen. Announce. En announce-knop. Nou, ik ga even teruggaan naar de settings. settings Instellingen, ik dubbeltik erop. Ik kom in een nieuw scherm zoals je hoort. Ik zit in de linkerbovenhoek op de dan knop. Dat is als ik dadelijk al klaar ben. Ik loop er even doorheen. De koptekst, oftewel de settings. Nou, hij kan dus ook aangeven op welke locaties je zit. En hij kan aangeven uh, het weer weergeven. Nou ja, ik denk dat het allemaal niet uitleesbaar is als ik dat aanzet. Dus heeft het ook niet zoveel nut. Vervolgens kan ik zeggen of die Celsius of Fahrenheit moet aangeven. Ja, dat is de Fahrenheit hè. Oké. Okay. Uh, gestures. Nou, daar staat bij onder andere Shake. Ik heb hem uh, veranderd. Uh, shake stond op iets anders standaard. Ik dubbeltik even op shake. Shake betekent schudden hè, van je telefoon. En dan zeg ik als, ik als ik schud, wat moet hij dan doen? Shake toe. do nothing. Nou, dan moet hij niks doen. Toggle light. Uh, wisselen met het uh, licht. Sleep timer. Uh, wisselen met de sleeptimer. Het de, de, de thema veranderen. Geselecteerd. Announce Time. En dit is de tijd uh, aangeven. Stop Alarm. En stop Alarm. Nou, dat zijn de keuzes. Ik heb hem op Announce Time gezet. En dat betekent als ik mijn, uh, mijn iPhone schud. Wat ik even None. tussendoor ga doen. Het yes, 1521. Nou, je hoort het uh, netjes in het Engels. 1521. Ik ga even verder door mijn uh, instellingen. Slide for brightness. Slide for brightness. Oftewel, ik kan hier het wat donkerder en wat lichter maken van het scherm. Autolock. Het koptextje van de Autolock. battery power, 10 minuten. Plugged in charger. Dit is wanneer, wanneer moet hij de dingen doen. Even kijken. Uh, dit zijn eigenlijk de instellingen die hier staan. Dan hebben ze onderin hebben ze nog wat. Uh, dan hebben ze eigenlijk die tabbladen idee zeg maar weer. En de meest alarms. linkse is de alarms. Eén van vijf. Als ik daarop tik. Geselecteerd. Alarms. Kom ja. ik in een nieuw scherm. En als ik hem even linksbovenin zet op de dan-knop en ik veeg er alarm. doorheen. Hoor ik hier de add-knop, die zit rechtsbovenin. Als ik daarop dubbel tik, kan ik een alarm toevoegen. En kan ik weer een aantal dingen instellen. Um, zoals volume, sound, label, repeat en dat soort dingen meer. Nou ja, de, de normale uh, alarminstellingen die ik ook in het Nederlands heb. Ik save zit rechtsbovenin. Ik zet hem even op pencil. Ik ga weer even naar de tablaatjes onderin. Ik sta op alarms. Ik ga naar klok. als ik daarop dubbeltik. Geselecteerd dan kan ik instellen hoe de klok eruit moet zien. Nou, ik kan de kleuren bepalen. Als ik hier doorheen kreeg, krijg je al daar de, ke de keuzes uit. 24 ik kan kiezen voor een 24-hour-klok. Oftewel, of die 24 uur moet aangeven. Die flash separator snap ik niet. Of die de secondes ook moet weergeven. Nou, wat ik al zei, hij leest het toch niet uit. Het is een beeld wat je ziet. Dat kun je aan of uitzetten of half-size. Dit gaat over de datum die je in kunt zetten. En zo, next alarm. Show next alarm. Nou. Dat, was het Dat was het tabbladje klok. Ik ga naar het volgende tabbladje. Sleep. Sleep. Double tick. Ik zet hem weer rechts en links Nou, je hoort, dit is een sleep timer. Um, dit is uh, dat je zeg maar een, uh, een speel afspeellijst maakt en dat je zegt, oh, nou, als, uh, hij moet dit gaan afspelen en na vijf, tien minuten moet hij bijvoorbeeld uh, uh, stoppen ermee ofzo. Dus dat je langzaam in slaap valt. Dat kan je hier allemaal instellen, duration, hoe lang, volume. Je kunt er een playlist toevoegen, dat komt dan vanuit je uh, muziekappje. Dus uh, dat is allemaal wel te doen en ook toegankelijk. Um, ik ga weer naar de onderkant. Voice. Dan hebben we het voice tabbladje, tabbladje, bladje, een beetje het vanwege plaatje. Linksbovenin weer op de links dan, oké. Okay. Announcement. Oftewel, hoe moet hij het verkondigen? Enabled. Nou, hij moet de tijd verkondigen vind ik en uh, dat staat dus aan. Enabled will set automatically to off when sleep timer or alarm is triggered. Dus hij zegt als de sleeptimer of de alarm uh, aan moet, hè, dus dat hij uh, moet gaan werken, dan gaat dit automatisch op of. Announce. die A. Nou, dit geeft aan. Wanneer moet hij uh, de tijd zeggen, zeg maar? Dus uh, dat kan ik instellen. Ik dubbeltik erop. Announce. Ik kan zeggen. Geselecteerd. Uh. Per uur? Half Half uur? Malera. Een kwartier, tien minuten, vijf minuten en een minuut. Nou, bij mij staat hij op hour, oftewel uur. Dus ik ga weer terug, back. Dat was het stukje announcement. Het volume kan ik instellen. En ik kan de sound instellen. En uh, daar zitten nog wat spraaksynthesizers in. Ik dubbeltik er even op. Je kunt kiezen Uit. Alex. Alex, Ik zal hem even dubbeltikken. geselecteerd. 26. Nou, je hoort hem er nou niet zo goed doorheen, maar uh, dat was Alex. Heather. It's geselecteerd. 27. Heather. Rachel. Het is 15. 26. En dan hebben we nog Ryan. Het is geselecteerd. 26. En dan heb je nog een aantal geluidjes. Nou, ik weet niet of ik de geluidjes door moet nemen, maar. Een beep. Geselecteerd. Dry geselecteerd. Nou, Zo heb je een aantal uh, geluidjes die je kunt instellen. Dus in plaats van dat je de tijd hoort, kun je dan zeggen: Ik hoor een cheapie en belly. En uh, nou ja, uh, maakt niet zoveel uit wat je doet. Onderin hebben we uh, nog één tabblaadje En dat is adder. Ik dubbeltik erop. Geselecteerd. Adder. En dat brengt me eigenlijk bij de. ...settings waar ik mee begonnen ben. Nou, dit was het appje. Done. Uh, superklok plus. Zo, uh, Tom, je moet genoeg tijd hebben gehad, denk ik zo. Ja, zeker. het was even lastig te vinden. Uh, dankjewel trouwens voor deze. Um, dus we gaan eerst even kijken of hier vragen over zijn. Niet? Nou, duidelijk verhaal. Um, als je hem koopt voor 1 euro nog wat, 1,89 of 1,79... ...dan uh, gaat hij dus ook echt de uren slaan. Ik bedoel, dan doet hij ook echt om 1 uur 1 en om 2 uur 2 en om 3 uur 3 en zo. En er staat ook nog iets dat je uh, uh, vaker een alarm kan zetten... ...maar dat heb ik nog niet kunnen vinden. Upgrade is vrij makkelijk, want het, dat zei ik al, dat doe je vanuit de settings. Dus ik heb dat toch maar even voor de grap gedaan, waarom ook niet. Het is vrijdag, hè. Uh, onzin. Maar goed, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik vind het uh, wel leuk... Dus dat is dus wat je extra krijgt. Dan gaat hij dus echt de uren slaan zoals de uren ook zijn. Zoals hij zegt als het 1 uur im of PM is dan hoor je maar één keer. En is het 9 uur EM of PM dan hoor je het 9 keer. Dat doet dus de upgrade voor je. Ja, uh, sorry ik had net even iets willen zeggen. Uh, uh, het is me even ontgaan. Die superklok is die gratis, dat is één. Ik heb die Shine weer aan de praat gekregen. Ik wilde wel wat over vertellen, maar ja, je kan het toch niet meer downloaden. Dat is wel erg jammer, want dat is een mooi ding. En ik heb ook nog hier een app gedownload die heet, eh. Hoe heet het ding nou? Time. Say time of zoiets. Dat is een, ja ik moet even kijken hoe die heet, want dat weet ik even niet meer. Telefon, Even kijken hoor. Vijf 5. Concurrectjes map, map. Hoe heet dat ding? Oh ja, nee. Soundtime. Nou, wat hij doet is uh, heel gemakkelijk te vertellen. Je kan hem elke minuut... Ik uh, staat te doen elke half uur en elk uur, dus niet zoveel. En je kan een, uh, een, een, een soort klokgeluid... Ik heb hem nu op een half uur, op half, uh, half uur gezet, dus ik weet niet of het al half vier is. Maar dan hoor ik hem misschien zo. Uh, dat wil ik ook, ook nog even zeggen. Dus eigenlijk ga, ga ik hem er weer afgooien, want ik vind het, vind het eigenlijk niks. Okay. Druk maar even de knop in, want het is bijna dertig. Kunnen we hem horen? Oh, het is bijna dertig? Ik weet niet. Misschien doet hij het, ik hoop het. En anders hoop ik dat... Ja. Horen jullie dat? Ja, zeker. Dat was hem. Mooi. Ja, het is goed. Nee, ik kan heel snel de tijd hier uitlezen. De, de, onze JAWS-gebruikers weten dat je dat met Insert F12 kunt doen. Maar ik heb de tijd gekoppeld aan een knopje op mijn leesregel, dus... Ik er alleen maar op te drukken en hoor ik hoe laat het is. En hij zei 15 uur 29. Ik denk, nou, mooi moment. Dankjewel Astrid. Astrid, die uh, klok die jij bedoelt, is dat een Westminster klok Shimes? Nee, dat is een klok die heet Shime alleen. En die zegt, uh, die kan je instellen. Je kan hem instellen op uh, uh, just before the hour. Op, uh, op, een, op uh, een kwartier, een half uur en een... Dan een mannenstem en een vrouwenstem en nog allerlei geluidjes. Dat, het is wel mooi hoor, hij doet het prima. En uh, ik heb hem nou weer in goed ingesteld gekregen. Dus uh, ja, hij zegt dan elk kwartier uh, heel, heel zoet. Het is dus heel, heel bescheiden. Maar ja, het is echt wel prettig vind ik. Maar die Westminster, dat weet ik niet. Ik heb je nog wel iets, dat heet klokkenspel. En dat is, ook, dat is ook wel aardig. maar Dat heb ik nou op dit moment even niet ingesteld. Want als het twaalf uur is, word je een beetje gestoord van dat ding. Maar uh, dat is ook wel een hele mooie, mooi geluidje. Dan kan je ook verschillende soorten klokgeluiden uh, op klokken op instellen. Onder andere ook die Westminster. Ja, dat klopt helemaal. Dat is dus dat uh, programmaatje wat ik bedoel. Dat heet namelijk klokkenspel op je app, uh, op, op je bureaublad, op je, op je, in je app kiezer of hoe het dan ook uh, naar voren komt. Maar de ondertitel is Westminster Clock Shines, want ik heb hem net even opgezocht in de App Store. Die heb ik namelijk ook. Je draait hem trouwens heel erg simpel de nek om, want dat doe ik ook heel vaak, want ik laat hem dan wel lekker slaan. Door even op een volumeknopje te drukken, dan is hij stil. Dus als je gek wordt druk je gauw even op het knopje of als je ergens bent waar je denkt van oh god ik kan hem beter eventjes de nek omdraaien. Dus dat is, uh, dat is een mogelijkheid. Maar die wou ik dus zometeen wel even laten horen want die heeft inderdaad het is verschrikkelijk simpel in te stellen. Dat, dat, dat, is, dat moet echt voor iedereen te doen zijn en uh, daar zitten wel wat aardige geluidjes in. Oké, okay. maar die, geeft dus, die zegt dus niet de tijd, begrijp ik. Maar die uh, uh, laat wel uh, uh, een klokkenspel horen. Precies, en hij slaat ook keurig het aantal. Daarom zegt Astrid ook, je wordt gek van als het twaalf uur is. Uh, hij slaat keurig uh, het uur wat het, uh, wat het is. En je kan hem zelfs op ieder kwartier instellen. Dan krijg je dus die oplopende big band, zal ik maar zeggen. Van uh, de eerste keer uh, op het uur gewoon... Uh, tiediediedu, tiediediedu, tiediediedu, tiediediedu, en dan de kwartier erover, maar één pingeltje, het Half uur twee pingeltjes, kwart voor drie pingeltjes, dat heb ik overigens niet ingesteld. En het hele uur weer de vier pingeltjes, plus het aantal uh, slagen dat dan het uur aangeeft. En best met een, uh, met een mooi geluid. Oké, okay, nou, uh, ik zou zeggen zoek er maar vast op. Dan doe ik even nu de Big Ben. En dan uh, mag jij daarna het klokken uh, gedur, gebeuren vandaag afsluiten met uh, die geluiden. En dan hebben we vast ook nog wel even tijd... want het is ook niet zo'n ingewikkelde app... voor onze muziekliefhebbers, de Jazz Radio En Marjolein zit natuurlijk al met smart te wachten. Dus ik zet de microfoon weer even vast... voor um, de volgende Big Ben. Big Ben, daar komt hij aan. Big Ben, mooie info knop. Een more info knop, meer heb ik niet. Ik schijn een hele mooie plaatje van de klok te hebben. Uh, ik weet ook niet... Uh, volgens mij zie je ook de wijzers... en allemaal van dat soort dingen... Er zit nog een ander leuk grapje bij, wat we nooit zullen gebruiken, maar goed, dat komt zo. Ik, ik kan gewoon op het scherm dubbel tikken. Als Oké. Okay, en we ga eventjes een weer op Engels zetten. Nederlands. U English. Oké, okay, bovenin. About. Knop. Een about knop. Big Ben. Koptekst. De Big Ben. Koptekst. Done. Knop. Een done knop. Want door te dubbel tikken op het scherm. Kom je dus in de settings en dat is het enige wat je, wat je ook hebt. Big Ben options. Context. De options. Westminster Quarters. Westminster Quarters. Westminster Quarters. Schakelknop. Uit. Nou, we kunnen ze wel even aanzetten. AAN. Turn this on if you wish to hear Big Ben's famous bell chiming every 15 minutes and tolling the hours, even while the app is off. Grijs. Oh, dus hij doet zelfs als de app uh, off is. Waarschijnlijk ook uit de app kiezen, maar dat zullen we nog meemaken. Digital clock. Digital clock. Digital clock. Schakelknop. Uit. Als je die aanzet, dan krijg je onder het uh, gezicht van de klok, zullen we maar zeggen, ook nog de cijfers in digitaal. Turn this on if you also want to see the time displayed using digits just under the clock face. Not available on the original tower clock, but hey, this is a digital device after all. Ja, natuurlijk schrijven nice. wij dat dat niet in de toren hangt. Show seconds hand. Show seconds hand. Schakelknop. Uit. Dus uh, laat de tweede wijzer zien. Turn this on if you wish to see a seconds hand. Also not part of the real Big Ben. Blijkbaar heeft de Real Big Ben dat ook niet. Ik neem aan dat ze daar de minutenwijzer mee bedoelen. TikTok. TikTok. TikTok. Schakelknop. Uit. Turn this on if you wish to hear a TikTok sound marking the passing of time. Nou, die yes. zal ik even aanzetten. Zodra ik hem dubbel tik, begint die ook Uit. hoor. A-A-N. Oké, okay, voor wat het waard is. Dat bedoel ik. Dat zullen wij nooit doen. Zo uit is die. Grijs. En dat is alles. Meer kan er niet. Knop. Dus ik laat hem nu even aanstaan. En dan gaat hij waarschijnlijk straks dwars door het jazzgebeuren gebeuren heen. Maar dat merken we dan wel. Nou, dit waren, dit waren mijn klokken. En we hebben de klok van Nens ook al gehad. We hebben de klok van Astrid gehad. Dus Bruno, nu is het jouw beurt. Oké, okay, dan staat mijn microfoon nu vast als het goed is. Als er iets misgaat dan uh, gooi je me er vast weer uit. Ik heb eerst eventjes uh, die klok op de naam klokkenspel opgezocht in de App Store. En dan komen er nog een stuk of drie andere tevoorschijn die misschien ook best interessant kunnen zijn. Die zijn allemaal van TOD tot LLC. Dus dan heb je dus eerst deze testmilstek klok tot de nul sterren. Nou, die heb ik dus, dat is die ik zo meteen even laat horen. Open, wereldklonk, wereldklok. Lekker. Tijdzone calculator. Nieuws klakselite tot de lolfing nul sterren. Gratis wereldklok. Die is dus zelfs gratis die wereldklok. Wereldklok. Lekker. Tijdzone rekenmachine. Nieuws klaksultimaten tot de lolfing nul sterren. 1 nou, je hebt dus ook nog een uitgebreidere de decken, met een, uh, met rekenmachine. Met een uh, rekenmachine als extraatje. En die is dus, uh, een, wat zei die nou, 79 cent. Um, gratis, klok, klok, klok, het als ik nu hier hem uh, open... Dan kom ik in een schermpje en dat is het enige schermpje wat er is. Dat is namelijk een instellingenscherm, dat kun je ook niet aantikken. Of te, je kunt hem ook, dus volgens mij heeft hij ook geen visuele klokweergave. Je kunt hem gewoon ook uit de app kiezen gooien en dan blijft hij gewoon werken. Want het leuke van deze is, en dat heb ik bij die anderen nog niet echt gehoord, dat je ook kunt zeggen dat hij niet 24 uur per dag moet blijven slaan. Want dan word je natuurlijk veelmaal gek wat een ding als je je iPhone bij je bed hebt liggen. Dus, euh, nou ja. kwartier even. Ik begin even helemaal linksboven. Klokkenspel zegt hij daar. er is ook geen terugknopje, want er valt niks terug te gaan. Er is maar één scherm. Westminster A. Nou, dan nou krijg je de soorten klokken die je kunt kiezen. En dan is Westminster B. Geselecteerd. Westminster B. Als ik die nu aanklik, dan laat hij hem eventjes horen. Dit vind ik persoonlijk de mooiste, want we gaan nu even naar Westminster A. Deze is zelf zodanig opgenomen dat het een beetje vervormt. Dat het is dus, nou ja, het is niet, ik vind het niet zo mooi, ik vind de klank ook minder. Dan hebben we nog Westminster C. Als je dit op boksen hoort klinkt het waarschijnlijk al een stuk aangenamer. Maar goed, dat ga je natuurlijk niet altijd doen. Dan hebben we nog Whittington. is ook nog En dan hebben we nog tenslotte volgens mij Sint Michael. Dus nu gewoon drie slagen als voorbeeld. Maar hij slaat echt de, gewoon de uren die het zijn. Oh, je kunt hem ook nog even op geen zetten. Als je nou denkt van, hé, hey, ik vind het eigenlijk toch wel erg storend. Dan zet je hem gauw op geen. En dan kun je de instelling gewoon laten staan. Zoals je hem wilt laten slaan als hij op een of andere klok staat die wel geluid geeft. Dus dit is in feite een soort pauze dat je geen klok meer hoort. Elk kwartier. Nou, de volgende is elk kwartier. Die staat dus niet aangevinkt. Geselecteerd. Nou, en elk uur is dan de tweede mogelijkheid. Die heb ik dan wel aangevinkt. En dan komt nog tenslotte de mogelijkheid om in te stellen wanneer je hem al dan niet uh, wilt horen. Beginnen. Koptekst. Beginnen. Negen. Negen uur begint hij bij mij. Streepje. Knop. 1 van twee. Plus. Knop. Oh ja, met die, met die uh, min en die plusknop uh, verschuif je dan de uren. Maar hij begint bij mij pas morgens om negen uur. Einde. Koptek. Tweeëntwintig. Ja, ik had op een gegeven moment had ik hem op uh, 22 uur, uh, maar dan slaat hij geloof ik 22 uur niet meer. Ik weet niet meer precies waarom dat nou uh, anders moest, maar uh, ik heb hem, uh, 23 uur doet hij dus niet meer. Dus tot 10 uur s'avonds is de laatste. Plus oh, dan krijg je weer uh, wat ik net ook in de App Store liet horen, niet nieuws en stadklokken, dan krijg je nog twee links naar andere klokkenspelletjes die deze app in de aanbieding, deze uitgever in de aanbieding heeft. De limiet is 16 uur per dag voor elk kwartier, knop. Ja, dat is dus nog een toevoeging. Als je hem op elk kwartier zet, dan kan de limiet, uh, is dan 16 uur. En dan kan je dus niet uh, 24 uur uh, doen. Nou, ik denk ook niet dat er een zinnig mens is die dat zal doen. Maar goed, uh, het, uh, dat wordt even gewaarschuwd. Gek genoeg, is dit een knop? Nu is hij er ineens weer, want ik zat net even voor te bereiden. En als je op deze knop klikt, dan verdwijnt hij ineens. Dus dan is die, dan is die opmerking over die limiet is dan ineens weer verdwenen. Nou ja, goed, voor wat het waard is. Dit was mijn klokkenspelletje. Dankjewel. Ja, het, het klinkt natuurlijk een beetje, het wordt natuurlijk ook allemaal vervormd uh, door, uh, door de manier waarop wij hier in TC Conference zitten. Dit is wel aardig. Uh, wat was de prijs van deze? Want de, ik begreep uit jouw woorden dat deze, uh, dat dit klokkenspel appje niet gratis was, uh, Bruno. Ja, het is lang geleden, maar volgens mij is deze gratis. En ze hadden toen één uitgebreidere versie met die rekenmachine en ze hebben er nu volgens mij nog een tussenvorm zonder de rekenmachine. Die is ook nog gratis. en die, Maar ja, een hele, hele, hele uitgebreide. Ik weet niet wat hij allemaal wel niet kan, maar dat uh, ja dat uh, voor de liefhebber is dat ook nog wel. Uh, je kan uh, beginnen met die uh, gratis uh, wereldklok en dan kun je later altijd nog uh, uitbreiden naar de rekenmachine. En zo te zien, dit is allemaal verschrikkelijk gewoon voice-over toegankelijk. Er is niet één knopje wat, uh, wat mist uh, zoals je hebt kunnen horen. Nee, dankjewel. Nou, zoals je nu horen, uh, het is 45. Dus uh, vlak voordat ik de microfoon indrukte begon dus. Het is wel een mooie opname van de Big Ben. Dat stond ook in de uh, recensie, dat het echt een prachtige opname is. Dat is het dan ook zeker. Nou, dit was uh, wat mij betreft in ieder geval alles over de klokken vandaag. Ik weet niet of iemand iets toe te voegen heeft. Ik zou zeggen, ga je gang. Oh, ik zie Jos Jansen ook zijn hand opsteken, maar ik ben opeens eerst. Oké. Okay. Um... Eigenlijk, uh, die, die, die, uh, die klokkenspel die kost 89 cent. Uh, de soundtime was gratis maar de pro versie is 89 cent. Dat was die van Astrid. Um, even kijken hoor, de Big Ben klok. Jij zei al de upgrade 1.89 en dan had je het over de Big Ben zonder klok. En uh, die kan ik niet vinden. Ik zie wel Big Ben aan elkaar vast en die is gratis. Ik weet niet of dat degene is die je hebt. Dus dat is een vraag aan Tom. Dan heb ik een vraag aan... Even kijken, aan Astrid. Ik, heb, ik vergeet altijd te vragen. Uh, oh ja, je hebt de, de, de, de Chime. Dat heb je verholpen. En uh, mijn vraag was eigenlijk hoe. Dus als er meer mensen zijn die de, uh, uh, problemen hebben met die Chime-app, als ze die nog hebben natuurlijk. Dan uh, wil ik graag weten wat je eraan hebt gedaan. Nou ja, het was zo dat ik uh, uh, pas merkte hoe het nou precies werkte. Uh, je hebt een klok, een punt in die app die heet Just Before the Hour. En als je daarop dubbeltikt, dan wordt het uh, every quarter hour. Als je daar nog een keer op dubbeltikt, every half hour. En every uh, nou ja, uh, hour of zo. So. Nou, en dan heb je dus bij de... St dus dan laat je hem daarop staan. Ik heb hem op every quarter hour staan. Uh, dan laat je, kun je naar rechts zeggen, Dan kom je bij de stem. Die kan je, daar kan je van kiezen. Female. Heb ik gekozen. En uh, je kunt dan ook een... Heb je een on- en off-knop. Dus uh, nou, ik heb hem op on staan. En nou ja, nou, nou doet hij het ineens. ja. Ik heb nou die kwart hour klokdinges ingevuld. Maar je hebt ook nog allerlei andere geluidjes. En dat ja, daar kan je ook voor kiezen. Maar ik heb die female genomen. Oké, okay, dankjewel. Uh, dat klinkt een beetje als die superklok. De superklok plus is gratis, is een iPhone app trouwens. En die Big Ben die ik heb, die is van uh, ja, e software. E-t-t-o-r-e, -t -t -e, als ik het goed zeg. Oké, okay, ik begreep. Jos, dat jij je hand op stak. Ik zou zeggen, kom er maar in. Hallo. Uh, ja, eventjes. Ik, uh, misschien moet ik me eventjes introduceren. Jos Jansen. Uh, ik had een vraagje gesteld over een heel ander onderwerp. Namelijk over Ariadne. En dat ging eigenlijk over van of je die volgmodus, ik weet niet meer zo hoe die heet, maar of je die kunt instellen op een manier dat die niet direct, als je aan de monitor zit zo dat die dan veranderd wordt ofzo. Kortom, ik heb gemerkt als je hem bijvoorbeeld op de home toets drukt of iets dergelijks, dan, uh, ja, dan is hij weg. Hè? Dus ik wil hem eigenlijk uh, uh, voor ge gebruik zeg maar, veilig hebben uh, onderweg. Zonder dat hij gemuteerd kan worden. Um, even voor de goede orde Jos. Uh, uh, leuk dat je er bent. Welkom. Um... Ik was even vergeten, want het, dat hoorde ik officieel aan het begin te doen. Het format van het Vraaguur is dat we beginnen met de dringende vragen. Dan krijgen we de apps, besprekingen. En het einde zijn altijd de, nou ja, zo'n vraag zoals jij stelt. De vragen die tijdens dit uur in de chat opkomen of vragen die je hebt. En uh, dat doen we dan meteen samen met wat we de valreep noemen. Dus hou je vragen even vast. Hij gaat over Ariadne. Dus als je nog even geduld hebt, dan maken we even de apps af en dan kom jij daarna aan de beurt met je Ariadne-vraag. oké? Okay. Natuurlijk. Ja, bedankt. Ik wacht rustig af. Mooi. Je bent verder luid en duidelijk. Uh, nog iemand iets over klokken? Mooi. Nou, dan zet ik nu de microfoon weer vast. Uh, voordat we, ik ga kijken wat we met het Vragenuur gaan doen. En Nens NEMS doet het ook. Dan kijk je natuurlijk altijd een beetje naar uh, de bronnen van... Zijn er, nog <coughs> sorry, zijn er nog leuke nieuwe apps die geschikt zouden zijn voor het Vragenuur... En een van mijn bronnen is Apple Fish. En ik vond daar een leuke app. De app heet Jazz Radio. En er staat ook altijd bij of die voice-over toegankelijk is of niet. Deze app was volledig voice-over toegankelijk. En ik ben wel uh, ik ben een muziekliefhebber. Maar zeker ook een jazz. Niet een van alle stromingen in de jazz. Maar toch van een aantal wel. En dat is ook leuk aan deze app. Deze app laat niet bestaande radiostations horen. ...maar maakt eigenlijk gebruik van een soort playlists... Um, ...er is ook een hele website, die heet jazzradio.com... ...ze hebben in ieder geval vijf verschillende streams of stijlen... Uh, ...de app is in eerste instantie gratis... ...dan heb je nog wat uh, advertenties en dat soort dingen er doorheen... ...en um, je kan hem zeven dagen de, de full versie op zicht hebben... Dat kun je instellen doordat je een e-mail krijgt die nou niet echt helemaal uitblinkt van toegankelijkheid. Dan kom je op de website en daar kun je dan aangeven dat je hem zeven dagen echt de full version wil proberen. Dat kan natuurlijk alleen als ze jou kennen. En daar begint het al mee op het moment dat je de app hebt gedownload. Jazz Radio, hij is van Audio Addict. A-U-D-I-O. A Double -D, D I C T uh, Incorporated um, Zodra je de app start, um, moet je een account aanmaken. Dus wordt je gevraagd om de bekende voornaam, achternaam, uh, e-mail en een wachtwoord. Uh, het is een Engelstalige app. Ik ga hem dus even weer op Engels zetten. Nou, Nederlands. Nederlands. U.S. English. En ik ga hem even opzoeken: Cantor Map. 11 apps. Oh jee. Pagina 6 van 6. Big Ben. Leap. Muse Telefoon. Pagina 6 van Big Ben. RSS mobile, Slack. Jazz radio. Jazz radio. Mooi is dit hè. Oké, okay, jazz radio. V1. 4. Settings. Settings. Knop. Een settings knop. Geselecteerd. Favorites. Knop. Favorites knop. Styles. Knop. Styles knop. Dat zijn de verschillende stijlen. Al. Knop. En een all-knop. Smooth jazz, the world's best mix of instrumental smooth jazz. Nou. Bonnie James, hypnotic. Dat is blijkbaar nu aan het draaien. Ik, heb, uh, ik, ben, ik hou wel van smooth jazz, dus die had ik al in mijn favorieten gezet. Geselecteerd. Channels. Top. 1 van drie. Nu kom ik hier onderin. Dan heb ik uh, drie tabbladen: channels, premium. Top. Premium. Twee van 3. Dat is de premium versie. Gaan we zo naar kijken. Settings. Top. En drie van de settings stap. Settings. Knop. Nu heb ik bovenin nog een settings, dus ik ben benieuwd of daar verschil tussen is. Ik pak eerst de knop. Geselecteerd. Settings. Geselecteerd. Favorites. Knop. Styles. Knop. All. Knop. Delete smooth jazz. The world's best mix of instrumental smooth jazz. Okay. Bonnie James. Hypnotic. Schakelknop. Dit geldt dus, die settingsknop, zouden wij een wijzigknop hebben genoemd, om mijn favorieten te bewerken. Smooth jazz. The world's best mix of instruments, reorder smooth jazz, reorder The he, best... dan kun je hem dus inderdaad verplaatsen. Eigenlijk kennen we dat allemaal wel van de wijzigknoppen die je, nou ja, die je in verschillende apps tegenkomt. Geselecteerd. Channels. Ik ga Knop. hier weer even uit. Geselecteerd. Settings. Knop. Geselecteerd. Favorites. Knop. Ik ben niet geselecteerd. Ik weet niet of ik hier uit kan. Settings. Geselecteerd. Styles. All. Smooth jazz. Nu zie hij weer The world's weg. best mix of settings. Top. Nu pak We ik dus de settings stap onderin. Settings. Top. User account t.hassels.accessibility.nl Nou, jullie Perfect. horen meteen wat mijn e-mailadres is, maar dat weet iedereen zo langzamerhand wel hier. Logout. Een logout. Basic bandwidth settings. Context. de basic bandwidth settings hiermee wordt bedoeld dat uh, we hebben het al vaker hier gehad over het streamen van audio of video, dat kan met een bepaalde bandbreedte gebeuren, een bepaalde snelheid de snelheid bepaalt de kwaliteit maar hoe hoger de snelheid is, hoe meer er Zeg maar druk wordt gelegd op je verbinding. Als je een slechte verbinding hebt en je hebt, wilt, je hebt hem ingesteld op een hoge bandbreedte, dan wordt er gestotterd en, en dan ga je uh, uh, af en toe stukjes niet horen. Pauzes vallen dan. Dan kun je dus beter kiezen voor een lagere bandbreedte. Nou, dat kan dus een wat mindere kwaliteit opleveren. 3G slash edge. Low. 40k AAC. Wat hij hier dus zegt, als je op 3G of EDGE zit, en dat is een... ...manier van een mobiele verbinding. 3G uh, kennen we allemaal wel, denk ik. GPRS of EDGE zijn lagere uh, uh, dataverbindingen. Uh, diverse uh, providers zijn inmiddels druk bezig... ...met het uitrollen van het 4G-netwerk. T-Mobile en, en Hi zijn er al druk mee... Bijvoorbeeld in Utrecht en omstreken heb je al het 4G-netwerk van T-Mobile. Ik merk dat ook. Dat is echt bijna... Nou, nee, het is eigenlijk gewoon net zo snel als wanneer je op je wifi zit. Maar het kost wel geld. Um, maar je hoort hier dat hij op 48 kHz staat. Wi-Fi, medium, 64 AAC. Nu hoor je de crate hier. 3G slash edge. Low, Low. 40 -A -A Als ik hier op tik... Back. Dan kan ik kiezen voor... Basic 3G slash edge. Low, 40K AAC, Medium 64K AAC, disabled. Channels. 1 van drie, dat is disabled. Dus. Medium, low, 40 dus je k Dus ik kan hem ook even medium. op medium zetten. Medium. Disabled. Of ik kan hem gewoon helemaal disablen. Dan kan ik dus niet via mijn uh, uh, mobiele netwerk hier naar luisteren. ik ga even terug en nu User zou ik het, uh, het mobiele netwerk 3G Edge. Logout. Basic bandwidth, 3G slash edge. Medium, 64k AAC. Oh, ja, die staat nu op medium. Wi-Fi, medium, 64k AAC. Premium bandwidth settings. tekst. Ik heb dus een low en een medium keuze. Maar hier gebeurt ook nog iets leuks. White, want nu, premium bandwidth settings. Hier krijg ik de context. premium bandwidth settings. En dat is dus als je de premium versie hebt. 3G slash edge. Medium, 64k AAC. Kijken wat ik nu kan. Back. Premium 3G slash Edge. Medium 64k AAC. High 128k AAC. Kijk, ik kan hem dus ook nog op 128 zetten. High 128k AAC. Medium premium back. Heb ik dus nu gedaan. User logout. Base 3 Wi-Fi. Medium 3G slash Edge. Medium 64k Wi-Fi. Premium bandwidth settings. Context. 3G slash Edge. High 128k AAC. Wi-Fi, high, 128 kbps. Oké, okay, dat is duidelijk lijkt me. Tip: set bandwidth lower if you experience audio dropouts. Nou, je hoort Context. het al. Dus maak de uh, verlaagde de, de bandbreedte als je dropouts, dus uh, haperingen hoort in het geluid. Data usage monitoring. Context. Data usage monitoring. Dan kun je dus het dataverbruik monitoren. Show buffer bar. Schakelknop aan. Nou, show bufferbar, dat betekent dat uh, mensen die tune radio gebruiken... die zullen dat ook wel eens hebben gehoord. Op een gegeven moment kan het signaal wegvallen. En dan is er stilte. En als je dan over je scherm gaat vegen... dan hoor je nog wel eens buffering en dan een percentage. Dat heeft ermee te maken dat um, de, het, het, de bits en bytes die rollen binnen van de audio... maar die worden niet meteen afgespeeld. Er wordt als het ware een buffertje gemaakt... En vaak kun je de tijd die er gebufferd moet worden instellen. Bijvoorbeeld, als je hem, want het bufferen kan sneller gaan dan het afspelen. Dus je kan dan bijvoorbeeld een buffertje zetten op, ik roep maar wat een halve minuut. Dat betekent dat, er, dat hij pas gaat spelen als er een halve minuut signaal binnen is. Stel dan dat er aan de zendkant iets hapert, dan kan hij gewoon rustig doorspelen... ...en doordat het bufferen sneller gaat dan het afspelen kan het zijn dat je helemaal niks werkt. Merkt. Dus het, als je bijvoorbeeld in een audio-app, zoals TuneIn of uh, Audio, of uh, noem ze maar op... merkt dat je, dat je erg vaak hapert en je hebt binnen de instellingen de mogelijkheid... om de bufferlengte te vergroten, probeer dat dan. Het kan zijn dat als je hem dan aanzet, dat het iets langer duurt voordat de audio begint te spelen. Maar omdat hij dus als het ware een buffertje opbouwt... heb je een grote kans dat het, uh, de drop-outs verminderen. Auto-reset counter. Schakelknop uit. Auto-reset-counter, dat heeft te maken met de, dat het um, zeg maar dataverbruik automatisch wordt teruggezet. Power-management. Context. Auto-lock-screen. Schakelknop aan. Auto-lock-screen, dus het scherm wordt gelokt. When turned off, screen will remain lit, but battery life will be shorter if not plugged in. Okay. Context. Channels. Top, 1 van 3. Nu zijn we weer hier bij... Premium. Geselecteerd. Settings. En de settings. User-account. T. En verder By hebben hassle. we dus hier geen... Premium. Eh, uh, geen dun of wat dan ook knop. Nou. Zo, dit werkt ook met de hart en knop. Het is dus blijkbaar vier uur. Premium. Top. Ik pak we van het premium tabblad. Your premium membership is active. All channels are now in premium quality. Thank you for supporting jazzradio.com. Your support Top. channels. Oké, okay, er is die. Van drie. Weer. Je hoorde dat dus het. Um... Het melodietje van de Big Ben en het slaan van het aantal uren uh, twee verschillende audiobestandjes zijn. Er kwam dus nog even wat klok tussendoor. Oké, okay, dan gaan we naar het hoofdgedeelte, de channels. Channels. Top. Geselecteerd. Channels. Settings. Geselecteerd. Favorites. Styles. All. Knop. Ik ga styles. naar styles. Knop. Styles. Instrumental. Nine. Okay. Classic. Six. Oh. Classic. Classic. Ik ben bovenin. Classic. Inst Classic. Six. Instrumental. 9. Smooth. 10. Relaxing. 8. Upbeat. 10. Swinging. 9. Vocal. 7. Eclectic and international. 9. Mellow and cool. 12. Mellow and cool. Modern and mixed. 12. Big band. 4. Blues. 2. Favorites. Knop. En dan ben ik weer beneden. Geselecteerd. Styles. Knop. All. Knop. Nu pak ik all. All. Kijken Smooth jazz. Favorites. Knop. En bovenin? Styles. Geselecteerd. All. Current jazz. Explore the modern artists and sounds of jazz. Bruce Barth. Treat. Smooth jazz. The world's best mix of instrumental smooth jazz. Joyce Cooling. Come and get it. Smooth jazz 24 feet 7. Smooth jazz DJ. Die krijg je in dus. The best de hele lijn 24... We pakken de gewone in. Ik pak deze. Smooth jazz. En hij begint te spelen. Ik ga het scherm even aflopen. Smooth jazz. Channel director Jimmy King. Dat is dus degene die dit kanaal beheert. The World's Best Mix of Instrumental Smooth Jazz. Now playing. Op niveau 1. Joyce Cooling, come and get it. Begin van tabel. Koppeling ja. einde van tabel. Track history. Op niveau 1. Track history. 4, 38. Begin. The Jazz Masters, Domino Effect. 4 13 Bonnie James Hypnotic. Hier krijgen we four, dus tracklisting. Peter White 4. Nou, hier ik kan er heel en doorheen, dus ik ga even naar beneden in één klap met vier vingers op de onderste helft. Share default. Knop. Oh. Share default. Volume 80 Share default. Ik pak even die share default knop. Oh, Attentie. Share on Facebook. Dan heb ik knop. Share on Facebook. Share on Twitter. Share on Twitter. Sleep timer. Een sleep timer. Email a friend. Email a friend. Remove from favorites. Cancel. En een remove from favorites, want hij staat al in mijn favorites. Oh, lekker is dit hè. Ik tik even dubbel met twee vingers, jongens, want anders ga ik alleen maar uh, hier een beetje zitten smooten. Um, remove from email a Sleep timer. We gaan even naar de sleep timer kijken. 60 minutes. 90 minutes. 120 minutes. 180 minutes. 60 minutes, 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, off. off. Set sleep timer. Back. Knop. Dat hebben we dus. Set off. We zetten hem gewoon off. Smooth channel director Jimmy share default. Ik was beneden gebleven, de muziek hebben we even gestopt. Ik veeg nu terug. Volume 87%. Het volume, dat is gewoon het ah, volume kostbaar. van je iPhone. Back. Knop. De terugknop om uh, weer naar het scherm met de kanalen te gaan. Play. Knop. De play-knop, want ik had hem natuurlijk gestopt. Ten Navarro. Island Einde van tabel. En dat is dus de tabel van de playlist. Play. play. Knop. Geselecteerd. Play. Nou jongens, dit was de app Jazz Radio. Oké, okay. iemand nog iets te vragen of te melden over deze Jazz Radio app... Dan was het waarschijnlijk helemaal duidelijk. Dank jullie wel. Oké, okay, nou, dit waren de apps voor vandaag. Um, dus wat mij betreft kunnen we nu naar de vragen. En er was een vraag van Jos. Jos, een vraag over Ariadne. Jij had een vraag over het volgen van um, een punt in Ariadne. Uh, als je een punt. Volgens mij is het zo dat als je een, in Ariadne een punt op volgen hebt gezet. dat hij dat zou moeten vasthouden. als je de app verlaat via de. thuisknop. Klopt dat? Nee, Tom, mijn vraag is eigenlijk. Uh, echt iets anders. Als ik dus. Uh, uh, ja, thuis wegga. en ik heb. Uh, uh, mijn thuispunt heb ik er wel in staan. dus dat is het probleem niet. Uh, maar ik. Uh, ik begin, uh, ik activeer dus de startplaatsbepaling. Uh, start uh, dan is vervolgens mijn vraag, werkt die allemaal gewoon heel prima? Maar dan is mijn vraag van, is er een mogelijkheid om het scherm uh, uh, te beschermen tegen uh, aanrakingen? Uh, van, van als ik hem bijvoorbeeld uh, vergrendel of in home-modus uh, activeer, dan, uh, ja, dan vliegt hij eruit. Dan werkt hij niet meer. Dus uh, Dat is mijn vraag eigenlijk. Van, kun je het, uh, het scherm uh, veilig stellen? Volgens mij niet. Uh, je moet de app gewoon laten draaien. Uh, volgens mij houdt hij er net wat je zegt mee op. Als je op de thuisknop drukt. Dat is ook de reden waarom. Als mensen hem gebruiken in samenspraak met een, een echte. Of een echte. Een navigatie app van deur tot deur. Zoals TomTom Tom of Navigon. Dat je eerst Navigon of TomTom. Tom moet instellen en daarna pas Ariadne en Ariadne laten draaien. Dus als je ja, Ariadne dus uh, via uh, de thuisknop eruit gaat of via de vergrendelknop vergrendelt, dan houdt Ariadne je kop. Dus het is inderdaad, ja, dat is inderdaad vervelend. Dus uh, uh, ik merk zelf dat als ik Ariadne wil gebruiken, dan zet ik hem aan. Ik doe hem in mijn broekzak of in mijn jaszak en. Dan kun je, uh, als je dan nog iets wil, uh, met je scherm uh, het beste of een, een, zo'n klein toetsenbordje gebruiken of wat dan ook. Maar ja, wat jij wil, dat gaat dus helaas niet. Nou, het gaat er mij eigenlijk om, uh, uh, Tom en André, hè? Uh, um, van als je in je, je jaszak doet, uh, dat je onwillekeurig gauw um, uh, iets tegen dat scherm uh, gedrukt krijgt dan, uh, ja, dan... Dan krijg je dus op die manier een mutatie die je niet wilt. Ja, ah, nee, ik snap wat je bedoelt. Dat, dat weet ik. En dat is dus heel lastig. Het is natuurlijk wel zo dat als je niet per ongeluk dubbeltikt, maar alleen maar de focus verplaatst, dan hoeft dat niet zo'n probleem te zijn. Als het er alleen maar om gaat, dat hij dus om de zoveel tijd jouw plaats roept. Maar eh, als je per ongeluk wel een beweging maakt bij het in je zak stoppen die hij interpreteert als een dubbeltik, ja, dan kan er van alles gebeuren. De enige oplossing is een, een hoesje waarbij je uh, hem niet alleen uh, zeg maar, uh, de onderkant beschermt... maar ook met een klepje uh, waarbij je dus ook het scherm eventueel beschermt. Dus dat je hem dicht kan doen. Maar dat is, uh, ja, dat is een probleem. Dan ben ik helemaal met je eens. Ah, akkoord. Dan is mijn uh, vraag in feite uh, beantwoord, Tom. Mooi. Zijn er nog meer mensen met vragen? Ik ben trouwens helemaal aan het begin vergeten... dat komt door die gekke Big Ben... Om te melden dat er, want we beginnen altijd met de vragen die binnengekomen zijn op het IASK e-mailadres. Dus i-ask-bartimees.nl Maar ik heb er geen één gehad En Nens, ik heb jou er ook niet over gehoord. Dus ik geef jou nog even de ruimte om te roepen of jij nog vragen had. Nee, geen vragen. Ik uh, had wel een paar mensen die wat uh, appjes vroegen of er wat was. Uh, ik moet even nadenken hoor. Um... Een was er op zoek naar een, uh, de vroegere cijfers en letters en daar het cijfersonderdeel uh, van of daar een toegankelijk app van was. Dus als iemand daar eentje van weet dan hoor ik dat graag. En de andere is, uh, even kijken, we worden uren bij gaan houden. Dus die urenregistratie. Nou heb je daar weer een heleboel van, dus daar kan ik weer in gaan snuffelen, maar misschien weet iemand al een hele goede. Dus uh, dat. Ja, ik weet dat Dirk die gebruikte een app voor de registratie die wij moeten doen. En uh, dan uh, startte hij de app op het moment dat hij begon met de cliënt. En uh, hij stopte als hij klaar was. En dat kon hij allemaal in een Excel sheet stoppen. En dat stuurde hij naar degene die voor hem registreerde. Want alleen even... Nadenken over welke app dat ook alweer was. Of dat nou urenrecht was. Uh, volgens mij hing dat ook nog samen met een website. Bedoel jij zoiets? Zoiets bedoel ik ongeveer, ja. Deze uh, moet de werktijden doorgeven aan de belastingmeneer. En die gaat dat dan uh, weer ergens in uh, doen, denk ik. Ja, daar zou die dus voor te gebruiken zijn. Daar moeten we dan even naar kijken. Want volgens mij heette die urenrecht, als ik het goed heb. Oké. Okay. Nou, dan uh, hebben we natuurlijk ook nog... De, uh, zeg maar de, de, de wetenswaardigheden van Apple van deze week. Uh, weet iemand nog iets leuks of iets minder leuks over Apple? Ik heb ergens gehoord uh, wat de nieuwtjes betreft. Dat uh, hebben de mensen op het forum ook kunnen lezen. Dat er schijnt begin volgend jaar een ultra, ultra dunne MacBook Air uit te komen. Het kan namelijk nog dunner. Want onze collega's van Accessibility, daar zag ik laatst een stelletje nieuwe laptops binnenkomen, dat waren Sony's. Of dat nou Sony VAIO was, ik denk van wel. Nens, ik weet niet of jij ze ook gezien hebt, die waren wel heel erg dun. Maar dus ook van dezelfde prijsklasse als de, de goede MacBooks zijn. Verder heb ik ook begrepen dat de introductie van de iPhone 6 op 9 september een beetje op losse schroeven staat vanwege problemen met het glas. Maar ik geef de microfoon vrij voor mensen die nog meer leuke of minder leuke dingen over Apple hebben. Ja, ik zag Astrid, minister in een keer uit. Ik weet ook niet waarom. Ga ik maar even de plaatsen nemen. Ja, inderdaad. Uh, ik heb ook maar eens hier even gesnuffeld. 9 september gaat inderdaad door. Uh, wat ze verwachten is ook dat de iWatch dus, uh, daaruit komt. Wat, uh, <tie> wat ik wel uh, leuk aan dit nieuwtje vond was dat ze denken dat ze op de iPhone 6. Dat ze NFC gaan uitbrengen. Nou, dat, is, dat past eigenlijk helemaal niet bij de Apple. Apple heeft altijd tegengehouden. NFC zijn Bluetooth uh, uh, toepassingen, zeg maar. Dat, dan moet je telefoon uh, opgebouwd zijn om uh, tagjes uit te lezen. Bluetooth tagjes, de meest voorkomende NFC. En Android-telefoons hebben, een aantal Android-telefoons heeft dat al. Maar de, Apple wilde daar nooit aan meewerken en die dachten wij brengen wel een eigen soort uh, Bluetooth-idee uit. En dat waren de iBeacons. Nou moet ik zeggen dat de iBeacons dus, uh, hoef je de tekst niet meer aan te raken en kan dat op afstand. Maar nu hoor ik dus dat op de iPhone 6 waarschijnlijk NFC komt. Of in de toekomst. Maar ja, dat is alleen maar horen van. Hè. Dan maar afwachten of dat zo wordt. Um, verder las ik dat uh, de voorraad van iPad 4's uh, uh, van de plank moeten. Want uh, de, de inkopers kunnen niet meer uh, nieuws kopen. Dus ze worden niet meer geproduceerd. Um, eens even kijken. Ja, dat vond ik ook uh, de, de i-ads. Uh, dat zijn de, de, de reclames. Die je, kunt, uh, je kunt een programma kopen dat dan uh, Apple uh, reclames in jouw app, -app gaat tonen. En uh, nou, wij hadden er... Op zich hoef je er geen last van te hebben als er zo'n bovenbalkje of het nou liever zo'n onderbalkje in zit. Maar nu hebben ze verzonnen dat er tussen eh, bepaalde schermen je het hele scherm over kan nemen om een reclame te laten zien. Nou, je ziet het al bij een aantal uh, iPad uh, dingetjes als je spelletjes speelt. Uh, dan moet je iedere keer reclame weghalen uh, voordat je bij het volgende scherm kan komen. Ik hoop uh, dat dit. Uh, ik denk niet dat dit het uh, een uh, hoe noem je dat? Um, dat dit goed zou zijn voor de toegankelijkheid, maar we zullen het zien. Dus dat is ook iets. Dan heeft Apple gezegd over de, he, ze gaan die health kit, of die iOS 8 met health kit gaan ze uitbrengen, oftewel allerlei dingen bijhouden aan gezondheidsopties. Um, uh, die kun je registreren. En daar uh, nou hebben ze gezegd van, nou dat, dat is eigenlijk privé, dus daar mogen geen adverteerders of dataverzamelaars mogen daar dus niks mee doen. Die mogen dat niet verkopen of die hebben daar geen toegang toe. Nou dat vind ik alweer prettig om te weten dan. Um, een ander iets was nog de, even kijken hoor, nou, hebben jullie het vast op de forum ook al over gehad. Voor de mensen die een iPhone 5 hebben en de batterij langzaam is tussen uh, september en januari 2020 september 2013 en, nou ja, in ieder geval uh, een bepaalde serienummer kun je dus je, je iPhone batterij laten vervangen bij een iPhone winkel en um, dat kun je checken op een website of je serienummer daarvoor in aanmerking komt je serienummer vind je onder instellingen info en uh, daar staat je serienummer en dat kan je invoeren op die website wil je weten welke website het is of wat dan ook, uh, er is op de Twitter link.nl heb ik even een linkje neergezet naar de website waar je dat kan invoeren en kan checken dat, uh, even kijken dat was het volgens mij voor nu ja, ik wilde, ik was, ik ben er even uitgegooid. Dus ik heb iets ge, misschien iets gemist. Ik weet trouwens niet waarom dat steeds gebeurt. Dat is een beetje vervelend, maar goed. Uh, ik heb vanochtend gelezen bij e-cultuur, heet dat tegenwoordig, dat de iPhone 6 toch op 9 september uh, zal uitkomen. Dat is één ding. En uh, ja, ik heb mijn iPod, uh, daar had ik het vorige week over, uitgebreid met jullie over, dat ik mijn iPod opnieuw wilde, wilde inrichten. En uh, ik kan jullie vertellen dat het helemaal gelukt is en dat ik nu heel blij ben. dat het allemaal. en ik wil ook wel er even bijzeggen dat dat dankzij een aantal podcasts is gebeurd mede daardoor dankzij daardoor de, de podcast 29 die is ergens van augustus uh, 2012. ...daar heeft Tom iets uitgelegd over slimme afspeellijsten... ...waar ik zeer dankbaar gebruik van maak. Daar heeft Dirk iets uitgelegd over een manier om afspeellijsten aan te maken. En verder heb ik nog uh, podcast 108 geraadpleegd... ...waar Nancy heeft uitgelegd uh, hoe ik iets aan een bestaande uh, hoe heet het? afspeellijst kan toevoegen. En dat is allemaal prima gelukt. Uh, behalve op mijn iPod, daar heette dat, uh, die, die de, de, de, niet voeg toe... ...dus ik heb rot gezocht, maar daar heet het nav add nou ja, je moet het maar weten. Dus, uh, maar ik heb een, een, uh, een iPod-touch uh, van uh, twee jaar geleden of zo. Dus die kan, ik kan hem niet meer updaten. Maar het is helemaal echt niet erg. Want het gaat mij vooral om de muziek. En het is allemaal ontzettend goed gelukt. En ik ben er heel erg blij mee. Ja, fantastisch. Kijk, dan zie je ook. Nou ja, uh, het zijn leuke en hele fijne apparaten. Maar we, hier zien we ook meteen nog het van ons vragenuur. Dank, dank Astrid. Um, ik zet even de microfoon vast. Want ik heb toch even voor de grap, omdat uh, Nens het over die Near Field communication chip had, even de Android erbij gepakt. 16 uur 17. Ontgrendelen. Startpagina. Ik heb mijn Android ontgrendeld. Ik heb hier een telefoon in mijn handen en ik heb hier een klein dingetje dat eruit ziet als een munt. Ik leg hem tegen de achterkant van de Android. Android systeem. Nu zijn er een paar appjes op die zo'n NFC-chip kunnen herkennen. Hij vraagt me dus waar wil je dit mee openen? Als je er maar één hebt en we, zijn, we hebben er meerdere op staan omdat we aan het onderzoeken zijn welke het meest toegankelijk is. Actie, 3, 5, 4, beta, IDEAL Talking Tags. Ik doe het met Ideal Talking Tags. Hij heeft getrailed, dus nu zou hij iets moeten opnemen en we gaan hem zo dan even in de tag zetten. Goedemiddag. Oké, okay, nou, grapje. Dus dit is eigenlijk gewoon een klein dingetje. Het lijkt een beetje op de etiketten van de, de penfriend of iets dergelijks. Want hij kan hetzelfde doen. Met NFC kun je nog veel meer doen. Ook betalen, maar ook uh, allerlei andere... Je kunt er van alles aan koppelen als je, uh, wat je maar wil. Maar dus onder, onder andere ook audioboodschappen. Dus plik, uh, plak een etiketje ergens op. Druk je telefoon er tegen aan en hij vertelt je wat het is. Nou, mooier kan het toch niet... Ja, en dat wou ik net ook al opmerken. Juist het feit dat je met dat NFC, dat dat ook voor betalingsverkeer gaat worden ingezet, is misschien voor Apple, Apple toch de, de doorslaggevende reden geweest om het dan toch ook maar te gaan uh, inbouwen. Ja, je ziet het een beetje in een zijspoor, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat, uh, we hebben de chipknip niet meer, maar ik was 14 dagen geleden op de markt. En uh, daar kun je tegenwoordig ook allemaal mobiel betalen. En die meneer die zei tegen me: je, je kan ook je achterkant van, het, uh, van je kaart even tegen het scherm aanhouden. Dan heb je ook betaald hoor. En ik hoor piep en het is betaald. Toen zei ik al tegen hem, dat ze ook best wel uh, uh, fraudegevoelig met dienverstanden als iemand mijn pasje jat. Dan kan hij hier overal op de markt lekker boodschappen gaan zitten doen voor mij centen. Toen zei hij ook van ja, maar het kan maar tot bedragen van 25 euro. Maar goed, als iemand mijn pas te pakken heeft en hij roust even snel de markt af en overal 25 euro, ik weet niet of er een daglimiet op zit dan heb je natuurlijk toch ook nog uh, uh, aardig wat geld kwijt. Maar het is wel een hele snelle en simpele manier van betalen. Geen pincodes meer, pin meer, even er tegenaan houden, klaar. En dat is natuurlijk een beetje hetzelfde wat je gaat krijgen met die NFC-chip. Is die My Order, waar ze op het ogenblik, die hebben jullie hier volgens mij ook al eens besproken. En daar heb je nou op de radio voortdurend reclame mee. Is dat, is, werkt dat ook zoiets op deze manier? Nee, ik, ik moet even diep in mijn geheugen, want we hebben My Order een keer gedaan. Dat was meer dat je ergens buiten op het terras zat, uh, of weet ik veel wat, dat je, dat je dus op die manier, uh, uh, uh, het is net weer even anders dan uh, thuis bezorgd, want dan wordt het thuis, maar hier kan je dus als je op het terras zit uh, uh, als het ware je drankje bestellen en dan komt de oberen het ook al brengen en dan is, ik weet niet of het dan ook al betaald is. Ik moet even diep nadenken, als het, ik weet niet meer precies wat er allemaal mee kon, misschien is het wel weer eens even de moeite waard om naar die app te kijken. Ja, je schijnt er tegenwoordig ook bij een parkeermeter bij te kunnen betalen. Dus ja, dan zou je hem toch ergens vol moeten houden, denk ik, of zoiets. En dan, uh, of je kenteken invullen. En als je dan weer een als je dan met de auto van je vriendin bent, zo is het dan voor die radio. En dat kenteken invult, dan kan je het ook. Kan het ook. En nee, hij is kennelijk uh, heel erg veranderd. Dus misschien is het niet zo gek om dat maar weer eens te doen, Ja. Ja, je kunt eigenlijk NFC al uh, gauw herkennen, want je moet de telefoon in aanraking brengen met iets. Dus je kunt het niet ervoor houden. I-Beacons kan het wel op afstand, maar uh, de, de NFC-tagjes, dus de Bluetooth-tagjes, die hebben een afstand, uh, die, die, die moet je echt tegenaan houden. En dat doe je bij mij-order volgens mij niet. Uh, en jij had het over, uh, ik, ik weet niet welke bankpas je had Tom, maar uh, volgens mij uh, hebben niet alle banken die NFC-chip in hun uh, bankkaarten zitten. Dus. Is dat inderdaad ook NFC? Uh, ik had uh, de ING. Ja, klopt. De ING heeft het erin zitten. En het is NFC, ja. Oh, nou, dat is wel leuk dat ze je dat ook meedelen. Ja, misschien heeft Marga de brief niet helemaal goed gelezen, maar uh, dat zal ik nog eens aan de vraag. Ik heb namelijk pas een nieuw pasje, dus dan zal het er bij mij ook wel in zitten. Uh, maar dat My Order, dat werkt als volgt. Ik heb hem toevallig van de week weer eens bekeken. Maar dat wordt er ook weer niet toegankelijker op. Dus het is best wel goed om daar misschien weer eens aandacht aan te besteden. Het is een, een, een, een bedenksel van de Rabobank. Je krijgt een soort uh, rekening ook bij die app. Als je, je moet je registreren, dan krijg je dus automatisch ook een uh, rekening. En via Ideal, geloof ik, kun je dan geld op die rekening zetten. En dan kun je pas gaan betalen. Dus hij schrijft het af van je, van je ja, noem het maar een soort uh, prepaid uh, tegoed. En uh, dan ga je dus naar een café of een, een, een, een thuisbezorgd zit er ook in. Maar dat werkt buitengewoon slecht, heb ik ontdekt. Want hij geeft helemaal niet de, de thuisbezorgd app. Die geeft gewoon keurig bij mij uh, de, de dingen die het dichtst om me heen zitten. Maar die, uh, die My Order app, die maakt er echt helemaal niets van. Want uh, wil ik dan iets uh, zoeken, dan, uh, nou, dan word je helemaal gek. En uh, ja, erg uh, toen opende ik het scherm van van uh, van een, uh, iets waar wij wel eens iets bestellen, en toen kreeg ik eigenlijk gewoon een, een blanco scherm of ik uh, kon het niet meer lezen. Uh, dat parkeren dat gaat volgens mij als volgt. Daar heb ik ook heel even naar gekeken. Je moet dan volgens mij op een locatie staan waar zo'n parkeer is. Die me valt er ook onder. Want hij zei dus, omdat ik in het Julianenplantoen hier op de bank zat, van uh, dit is geen locatie waar je kunt betalen. Ik denk ja, dat klopt wel. Want ik zit eind bij de blauwe uh, ik zit in de blauwe zone en uh, nog niet in het betaald parkeergebied. Dus ja, dan moet je volgens mij ook je kenteken invoeren en uh, het minimale uh, aantal minuten wat je wilt beta uh, het maximale aantal minuten wat je in ieder geval wilt parkeren. En het schijnt zo te zijn dat als je dan eerder terug bent kun je ook weer iets doen en dan krijg je het verschil weer terug. Dus je betaalt echt per minuut dan en dat schijnt dan ook wel weer uh, mooi te zijn. Maar erg toegankelijk uh, vond ik het allemaal niet. Oké, okay, dankjewel Bruno. Inderdaad, beginnen we weer wat lichtjes te branden. Ik moet alleen eens even kijken... Of ik dat ooit al gedaan heb. Uh, ik wist inderdaad ook wel ineens weer dat het van de Rabo was. Ik vind het niet zo gauw dat ik een account heb aangemaakt. Dus ik ga het wel eens even onderzoeken. Dankjewel. Um, mensen, het loopt alweer aardig naar half vijf. Dus we gaan richting de valreep. Zijn er nog meer vragen en of opmerkingen? Wie de microfoon wil hebben, die pakt hem. Niemand? Eenmaal, andermaal. Ja, ik wou niet meteen weer roepen, maar ik, dan heb ik nog wel één dingetje. Er is een appje uitgekomen, al een tijdje, maar ik ontdekte het via Telecom en het Digivisie Forum van UPC. Waarmee als je UPC-telefonie hebt, je ook op je iPhone zou moeten kunnen, zeg ik er dan maar even voorzichtig bij, bellen. Op kosten en dus op het abonnement van je gewone standaard aansluiting. Nou... Uh, het is allemaal zoals de meeste wifi bellen, ik vind het allemaal eigenlijk slecht. Want het werkt eigenlijk allemaal gewoon niet. Je hebt geen lekkere strakke verbindingen en het is wat mij betreft toch, uh, ja, uh, dat is gewoon iets wat niet goed werkt. Ja, ik weet niet of dat nou in het Forum uh, of in het Vragenuur is gemeld. Het is in ieder geval al een keer, ik uh, ben het al tegengekomen. En nou ja, misschien, uh, het staat natuurlijk nog een beetje in de kinderschoenen, dus misschien wordt het nog beter. Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd en ik wacht dus ook nog maar even. Oké, okay, dan roep ik het weer. Eenmaal, andermaal. Oké, okay, dan halen we de valreep op, gaan we van boord. Nou, ik wil iedereen weer hartelijk bedanken voor haar, zijn aanwezigheid en alle inbreng. Mensen, ik wens iedereen een heel goed weekend en dus tot volgende week. Gegroet! Ik vind die Big Ben wel heel mooi hoor. Die gaat ik ook wel downloaden. Dat tikken is waarschijnlijk ook even de tikken van die groep. Changing what it needs to be blind. Step by step, one day at a ja. time. Still much to do, but it shall be. That the and eyes of the world will be able to see. And there will be changes. The power. Movement, Movement.